8 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De politie denkt dat de broers die verdacht worden... van de aanslag op de marathon in Boston alleen handelden. De politiechef van de voorstad Watertown vertelde tegen CNN ook... dat de 19-jarige Jahar Tsanayev zichzelf overgaf... na 20 minuten onderhandelen. Hij bleek zwaar gewond. Met de arrestatie van de jongste van de twee broers Tsanayev... kwam een eind aan de klopjacht op de vermoedelijke daders... van de aanslag tijdens de marathon van Boston... Minister Van Rijn waarschuwt abvakabo FNV dat de bond alleen komt te staan als die het laatste aanbod over het zorgakkoord niet accepteert. De onderhandelingen draaien om de werkgelegenheid in de thuiszorg. Het kabinet biedt aan om 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen te handhaven. Dat is meer dan in het regeerakkoord was afgesproken. Abvakabo FNV eist dat niemand gedwongen wordt ontslagen.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 Bij Nijmegen is de nieuwe Waalbrug op zijn plaats gebracht. De operatie is zo'n 10 uur geduurd. De brug krijgt de naam De Oversteek. Een verwijzing naar de oversteek door de geallieerde troepen in 1944... tijdens de slag om Arnhem. De Oversteek is 285 meter lang. De brug gaat eind november open. Tijdens de operatie was het scheepvaartverkeer stilgelegd. Het weer. Opklaringen. Vannacht lichte vorst. Morgen weinig wind en er is wat minder zon dan vandaag. Het wordt tussen 11 en 14 graden.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 Nog goedenavond. Laten we eens kijken of er ergens gescoord is. Bijvoorbeeld in Groningen bij Groningen ADO, Henk Kok. Het is nog steeds 2-0 in het voordeel van FC Groningen. We hebben al een kwartier gespeeld in de tweede helft. Het is niet boeiend meer, maar toch had ADO Den Haag op 2-1 kunnen komen. Vicento kreeg een dot van een kans. Maar in plaats vanzelf de schieten schoof hij de bal in de breedte naar Popon. En er zat natuurlijk net de verdediger van FC Groningen tussen Manjasco. En zo kon Poupon niet tot een slot komen. Maar Vicento had het zelf moeten doen. 2-0 voor Groningen. Herakles RKC, Richard van der Waarden. 18 minuten op de klok. 0-0 de stand. Sander Duits was even geblesseerd. Moest behandeld worden. Komt nu weer terug bij RKC. En dus is het weer 11 tegen 11. Een teleurstellend beginnen. Gaat aan beide kanten veel fout. Willem 2 racht daar niet mee. Leuk moment voor het doel van Rode JC. Nog wel 0-0 na 18 minuten. De inzet vanaf links. Jallo, Joachim. Missie, Jan Makuto ligt daar in de weg. Ook al eerder een poging gezien van Joachim. Althans bijna voorzet van Jan vanaf de rechterkant, maar Joachim kon er net niet bij. Willem 2 krijgt mogelijkheden nog wel 0-0. De late wedstrijd is straks AZ tegen PSV en uh, we zitten ook vanavond bij de korpalfinale Fortuna-PKC. Het is daar rust, rust dan 10-10. Groningen ADO terug, Henk Kok. Ja, we hebben 61 minuten gevoetbald. En het lijkt erop dat FC Groningen gewoon op fluweel zit met die stand van 2-0. In het voordeel van Groningen tegen Ado Den Haag twee mooie doelpunten, twee mooie voorzetten van Kierum. Ik kijk naar een aanval van Groningen. Ik had even de indruk dat Groningen, de eigenlijk, ik wil niet zeggen het wel gelooft, maar vooral controle over de wedstrijd wil houden. En ook niet zozeer wil jagen op een derde doelpunt. Toevalligerwijs kreeg Ado toch een kans. Ik heb het al gezegd, Vicento kreeg de kans, de invaller. Maar hij had zelf moeten schieten, schoof de bal af op Poepo. FC Groningen. En verder zie ik ADO Den Haag nauwelijks op de helft van FC Groningen. daar staan in het 16 meter gebied. Misschien gaat het nu gebeuren. De aanval van ADO Den Haag die gaat gebeuren over de rechterkant van het veld. Het is Vicente die gewoon tegen de grasmat gaat. Hij krijgt een vrije schop. Of krijgt je die ingooi mee? Hij krijgt een vrije schop mee. Die vrije schop wordt heel snel genomen. Is niet op de juiste plaats genomen. Moet wat weer naar de zijlijn zegt van, van Sigem. Nou, misschien nog even deze vrije schop meenemen. Van zo vaak komt ADO Den Haag niet in het 16 meter gebied. Van stel je voor, ik zie Worm gewoon naar voren komen. Ik zie Beugelsdijk naar voren komen. Dat zijn die lange jongens in het 16 meter gebied. Dat zijn ook de koppers. Thierry gaat die vrije schop gaan nemen. halverwege de helft van FC Groningen. Ter hoogte van de zijlijn komt de vrije schop. Hoog met een boogje. Bizot komt uit zijn goal. Heel gemakkelijk pakt hij de bal. Of schoon nog even loslaat. Maar dankzij de stuit weer in de handen van Bizot. Het blijft 2-0. Althans voorlopig. Herakles, RKC, Richard van de Maan. Ja, Het is niet best wat het publiek tot nu toe te zien krijgt. 0-0 nog in Almelo en eigenlijk geen enkele serieuze kans nog gezien. Het spel is stroperig, dat verwacht je toch niet op kunstgras. Maar zo is het wel aan beide kanten. Het is afwachtend en de wedstrijd moet echt nog loskomen. Nu een vrije trap voor RKC op de eigen helft met Bukari. Die strompelt dan weer naar voren, laat het over aan een verdediger. Dat zal Ramos zijn en die gaat de bal dan trappen. Maar we gaan eerst naar Henk Kok. Van Dijk van FC Groningen krijgt een rode kaart van Van Siegem. En ik moet dat nog eens een keer zien op het beeldscherm wat er precies is gebeurd, Maar er blijft een speler van ADO Den Haag, die blijft vreselijk gewoon daar liggen. En ik denk dat dat een van de invallers is bij de ADO de Den Haag. Dat zou wel eens Santi Kolk kunnen zijn. Ik durf niet met zekerheid te zeggen wie daar tegen de grasman is gegaan. Maar laat ik nog eens gaan kijken wat Van Dijk daar dan eventueel fout doet. Hij gaat, ja, hij gaat toch, toch vol op de ja, enkel. Het is misschien niet bewust, maar het gebeurt allemaal wel. En hij pakt die bal dan helemaal mee. Het is, uh, ik, weet niet, ik dacht dat er nog meer was, eerlijk gezegd. Maar ik durf er niet met zekerheid te zeggen wie daar geblesseerd op de grond blijft liggen. Van Dijk krijgt in deze wedstrijd terecht een rode kaart. Het is niet de man over het algemeen van de rode kaart. Het is koppers geweest. Het is de verdediger geweest die mee was opgekomen. En Van Dijk heeft daarvoor de rode kaart gekregen. Ja, ja, hij heeft die enkel flink geraakt van Koppers. Hij ging natuurlijk wel voor de bal. Maar als je van achteren, van achteren probeert op die sliding, uh, die, die sliding uit te voeren, dan is het al een gevaarlijk spel. En dan loop je ook het risico dat je een speler behoorlijk gaat blesseren. Ik denk dat Van hier een juiste beslissing heeft genomen door Van Dijk hier een rode kaart te geven. Van Dijk meestal een zeer fijne speler, is het ook. Hij probeert alles als verdediger voetballend op te lossen. Maar hier gaat hij gewoon in de fout. Misschien geen opzet, maar het pakt wel ongelukkig uit. En het is een goede keus, denk ik, van een om die rode kaart toch te geven. Ik ga even kijken nog naar de Vrije Schop. En die Vrije Schop moet nog uh, worden genomen. We hebben uh, 63, 64 minuten gevoetbald. En Groningen moet er verder met man. Komt de Vrije Schop. En wat, en wat een slechte Vrije Schop is dit, zeg. Veel te hoog en hij gaat over de doellijn heen. Heel slecht genomen. Hier haalt Den Haag helemaal niks uit. Maar Groningen moet wel verder met 10 man. En misschien is dat voor Den Haag de, dat voor Den Haag de nodige inspiratie. Willem Twee-Rode dan, Rachter. Ze dus zullen wel bij Rode JC. 0-0 is het overigens in Tilburg, wel besloten hebben om het initiatief te laten aan Willem 2. Dat is duidelijk te zien. Maar ik verwacht inmiddels toch van Rode wel een klein beetje meer. Zojuist een keer de Moesje, Bal vanaf het middenveld in de as van het veld, verlengt maar te zacht. Terwijl nu Vlederus wel komt in de as van het veld. Ziet de Moesje de kaats met Bonavazia. En dan zit hij er toch bijna in. Het is Donald, maar die schiet op. Uh, de keeper en zo is de kans weg na 23 minuten. Balverlies gaat eraan vooraf en dit is dan een grote kans voor de thuisploeg. Dit mag niet gebeuren. Flederis die het allemaal opzet. Dan komt de paas de moesje met een goede bal en mul met een uitstekende redding op de doellijn Op dus die inzet van Mitchell Donald. Wat rest is voor rode JC. De tweede corner, Flederes gaat er aan de overkant van het veld achter staan. Gaat hem trappen met links inmiddels in de 24 e minuut. De wielaarten lucht in, hetzelfde geldt voor Guits. En blijkbaar heeft de bal dan als laatste geraakt. Krijgt hem niet richting de goal. En zo mag David Meulen een keeperstrap gaan nemen. Na 24 minuten spelen bijna. Dat was de beste kans tot nu toe in de wedstrijd, maar verknald door Mitchell Donalds. De zijn duur vanavond, ook in Almelo, Richard. Ja, maar Heracles had op 1-0 moeten staan. Goede bal van Bruns, de aanvallende midden van de velder van Heracles op Castillon. Die werd 1-1 gezet met Soet. Nu weer een mogelijkheid voor Heracles, maar net niet. Vijn miste mist de bal en Soet kan dan weer overnemen. En RKC komt dan via Bukari weg. Maar dat was een echt uitgelezen mogelijkheid voor Castillon. 1-1 met Soet, die goed bleef kijken naar de bal Castillon... Drie doelpunten slechts gemaakt. En dat is toch behoorlijk weinig als centrumspits van Herakles. Dat nu weer mag bouwen aan een nieuwe aanval aan de linkerkant van het veld. Met de Duitser Dorda. Maar dan gaat het toch weer terug naar Koenders. Koenders dan de centrale verdediger. Naar zijn collega. Dat is Schenkeveld. De rechtsback Want Herakles speelt ook vanavond weer met drie verdedigers. En zo wordt de bal een beetje heen en weer geschoven. Halverwege de eerste helft is het RKC dat eigenlijk wat achterover leunt. Wat afwacht. Herakles dat het initiatief heeft genomen in deze fase... Van de wedstrijd en dus zojuist die dot van een kans kreeg via Castillon. Aan het eind van de eerste helft in Ahoy kwam PKC eindelijk op gelijke hoogte met Fortuna. Heeft PKC inmiddels al een keer voorgestaan in de tweede helft, Frank? Nee, er is nog geen doelpunt gevallen in de tweede helft. Ze zijn ook net een minuutje bezig, ietsje meer dan dat sinds de rust. 10-10 is nog altijd de stand en Fortuna is in de aanval... ...dus het gaat sowieso nog eventjes duren voor PKC een doelpunt kan gaan maken überhaupt. Dan moeten ze hopen dat ze dan nog op voorsprong kunnen komen. Uh... Verdedigende fout van Denny den Dunne. En dus uh, de vrije bal genomen onder de korf door uh, Fortuna. Met natuurlijk daar Barry Schep. De topscorer van de ploeg uit Delft die uh, mag aanleggen. Dat zou normaal gesproken een doelpunt kunnen zijn. Maar uh, de bal stuit terug van de achterkant van de korf. En dus gaat de aanval over naar PKC. Dat uh, voor het eerst in deze wedstrijd uh, op voorsprong kan komen. Daar ook naar op jacht is. Met uh, bijvoorbeeld Suzanne Struik, die uh, toch een keer op schot moet gaan komen. Is bij fases wel goed in de wedstrijd, maar uh, toch ook vaak niet twee doelpunten heeft ze tot nu toe uh, staan. En nu een vrije bal onder de korre voor PKC met Richard Kunst, die ook goed kan raakschieten. En dan is de voorsprong voor het eerst daar. Je merkt het ook meteen aan het publiek, daar aan de kant waar PKC aanvalt. Daar zit ook hun publiek en die hebben het ook door. De eerste voorsprong voor PKC is daar tegen Fortuna. Het is 11-10. Groningen leek veilig tegen Ado, maar ja met tien man wordt het toch moeilijker in Kok. Ja, maar dan moet Den Haag wel meer kwaliteit op de grasband leggen dan ze tot dusver hebben we gedaan. Vicente speelt die bal in het 16-meter gebied bij FC Groningen. Het is Beugelsdijk, het is Wormgoor die die bal probeert voor te zetten. voort te zetten, maar FC Groningen kan uitverdelen. Dat gaat gebeuren via Kierm. Kierm is de beste man bij FC Groningen. Maar in, in dit geval toch weer op Wormgoor. Wormgoor die snel is teruggekomen. En dan gaat die bal weer verder naar de rechter verdedigen bij Omeru. Omeru heeft de bal weer afgespeeld naar Sherry. Sherry meteen en weer in de diepte. Net buiten de Steeds de meter gebied? zou Vicento die bal voor kunnen zetten. Kwak maar met de handen op de rug. Komt toch die voorzet, maar het is een hele slechte voorzet op de voet van Lindkrim. Komt die bal weer bij een van de middenvelden, het is Malone. Gaat die bal weer terug naar Malone. Vicento vraagt nog steeds om de bal aan de rechterkant. Krijgt die bal ook en waarschijnlijk komt die bal nu weer in het 16-metergebied. Misschien kan Malone nu schieten met het linkerbeen, dat kan hij wel. Maar hij heeft onvoldoende controle over de bal. En de bal zeilt gewoon verder naast het doel over de doellijn. Doelschap voor de FC Groningen. We hebben 70 minuten gevoetbald. De voorsprong komt nog niet in gevaar. 2-0 voor Groningen. Richard van der in Almelo. 28 minuten gevoetbald. 0-0. Herakles Almelo, RKC Waalwijk van de Brabanders nog weinig gezien in deze wedstrijd. Het is Heracles dat nu meer en meer initiatief neemt. Nu een aanval over de rechterkant met Vajnovic. Uh, verliest de bal goed verdedigd door uh, Ramos en uh, ook door uh, Lamey, de linker verdediger. Vandaag de vervanger van Art van Peppe die geschorst is voor dit duel. En dan krijgt RKC de vrije trap mee in de 28ste minuut van dit duel. Waarin uh, Herakles nu toch uh, langzaam aan iets beter gaat spelen. Eerst de 20 minuten minuten was onder de maat, maar die kans van Castillon zojuist een paar minuten geleden had eigenlijk dus de 1-0 moeten zijn voor de thuisploeg. En dat was dan ook verdiend geweest. RKC dat de laatste weken toch wel aardige resultaten heeft geboekt. Vorige week natuurlijk ook in Waalwijk tegen Feyenoord 1-1 met een prima tweede helft. Twee weken geleden nog een prima overwinning 4-0 tegen ADO Den Haag. Maar in deze wedstrijd tot nu toe hebben we eigenlijk nog geen enkele kans gezien voor de ploeg van Erwin Koeman. Het is RKC dat de onderliggende partij is, maar het is nog altijd. In Almelo, 0 tegen 0. En dat is het ook in Tilburg, dag Zeker weten, bal voor Willem II. Vrije trap, een meter of 15 over de middenlijn. Wat links op het veld, Heusje gaat hem zo te zien trappen. En de luchtmacht van Willem II verzamelt zich op de rand van het Rode JC. strafschopgebied. na 28,5 minuut precies. Daar is de trap van Heusje. Oh, dat is een poging ineens. En daar heeft Filip Courto op goal bij Roda. Totaal geen problemen met Roda. Dat ze juist nog een behoorlijke kans kreeg. Hij zal dat moment met Donald een paar minuten terug. Zojuist de voorzet van Montaigne aan de rechterkant. Voorzet richting Malki. De Moesje maar over en naast. Inmiddels aan de rechterkant. Soetjewin, punt Strafschopgebied, althans bovenop het strafschopgebied. En schiet de bal met links een paar meter langs het Willem 2-doel. Roda is voor de duidelijkheid beter gaan spelen, heeft ook de beste kansen gekregen. Maar nog wel wachten op het eerste doelpunt van de avond in Tilburg bij Willem 2-Roda. PKC stond voor, Frank Vilaat. Dat staan ze nog steeds en uh, Fortuna wel in de aanval. Het grappige is nu, uh, op het moment dat Fortuna in de aanval gaat, gaat hun aanhang als een uh, dolle tekeer. En op het moment dat PKC in de aanval gaat, gaat het aan die kant van Ahoy als een uh, dolle tekeer. Dus je merkt het niet alleen aan de ploeg dat de spanning toeneemt of aan de ploegen dat de spanning toeneemt. Maar ook aan het publiek dat het nu echt omgaat. Deze totaal gelijk opgaande wedstrijd met nog altijd Fortuna aan de aanval. Thomas Rijgersberg, die geen aanspeelpunt heeft onder de korf. En dus even moet wachten op het vervolg. Uiteindelijk wel iemand vindt om even de bal mee te delen. Dan kan die schieten. Maar het schot van Thomas Rijgersberg. Goede dag. Dat geeft vandaag. In Ahoy tot nu toe absoluut nog niet thuis. Hij raakt echt helemaal niks. Sterker nog, zijn schot is veel te vlak. Gaat bijna onder de korf door. Nou, dat zie je zelden op uh, dit absolute topniveau. Kortom, Rijgersberg. Hij zit nog niet lekker in de wedstrijd. Dat zou nog een aardige toevoeging zijn voor Fortuna. En ze hebben het nodig. Want het PKC staat dus voor met één doelpunt verschil. 11-10. Probeert ADO het wel, Henk Kok. Ja, ze proberen het wel. En er was ook net een kansje voor Ado Den Haag. Maar er maakt weer iemand over de bal heen. En er was in dit geval was het Jansen die over de bal heen maar Die kwam toevalligerwijs in de 16 meter gebied terecht. Ze proberen het wel. Maar ze weten geen grote kansen te creëren. Echt niet. Ado Den Haag dringt nu aan. En Groningen wacht gewoon af. Het staat natuurlijk nog op 2-0. En dat is met een kwartiertje te spelen. Is dat nog een aardige voorsprong? Komt die paas? Komt hij bij Vicento? Vicento in het 16 meter gebied. Maar Burnett die raakt die bal. En ik dacht dat hij via Vicento Ging. Maar de grensrechter beslist anders en dan mag Ado Den Haag aan de rechterkant een vrije schop gaan nemen, een, een hoekschop gaan nemen en die hoekschop zal worden genomen door Sherry. En dan zie ik die Beugelsdijk, die zie ik weer in het 16 meter gebied. Wormgoor vanzelfsprekend ook en de lange Bizzot, die staat op die doellijn, blijft hij uit de doellijn? Nee, hij komt de goal uit en hij bokst die bal weg en kan Groningen nou nog een omhaaltje en dat omhaaltje van Omero, Dat komt dan weer in handen van Bizzot. En zo blijft het voorlopig 2-0 met nog ruim een kwartier voetballen Groningen met 10 ADO Den Haag met 11 11 tegen 11 is het in allemaal al bij Heracles, RKC, Richard. 0-0 en het is Heracles dat toch echt nu de betere ploeg is. En af en toe aan een hele leuke aanval bouwt. Maar de scherpte ontbreekt zojuist bij Kwanza, ook bij Everton. Met een kopbal net dichtbij een doelpunt. Maar ja, het ziet er toch niet goed genoeg uit om RKC echt met de rug tegen de muur te zetten. RKC dat het moet hebben van een uitbraak en niet meer dan dat. Nu is het de ploeg van Koeman die misschien via Ramos. Maar we gaan weer naar Henk. Het is 2-1 geworden. Mooi doel. Doelpunt van Janssen op de rand van de 16 meter gebied. Met de binnenkant van de schoen geschoten. Ook een mooie aanval van Ado Den Haag. Over de rechterkant van het veld komt de voorzet van Sherry. Precies op de rand van een 16 meter gebied. En ik denk dat Bizotte nog even met de vingertoppen zat, Maar ook niet meer dan dat. Het is een onhoudbare doelpunt. 2-1. Spanning terug. 0-0 nog altijd in Almelo. 33 minuten gevoetbald. En wat gaat er nu gebeuren? Er wordt vastgehouden door een speler van RKC. Volgens mij was het Braber bij Bruns en... Iedereen, in ieder geval een stuk of drie, vier spelers van Herakles, melden zich nu bij uh, Wiedemeyer En die uh, geeft gewoon een vrije trap. En die wordt nu genomen door Paljits. Combinatie nu van uh, RKC op de helft van. Uh... Uh, RKC, moet ik zeggen, dat is natuurlijk Herakles dat het balbezit heeft. Aan de rechterkant met Schenkeveld. Schenkerveld uh, terug naar uh, Vejinovic. Dan weer naar uh, Koenders. En zo probeert Herakles opnieuw iets te bedenken. Maar uh, ja, is het allemaal niet verheffend. Het is gewoon niet goed genoeg. Herakles wel beter dan RKC, maar het is teleurstellend. 0-0 in Almelo. Dat ze allebei moeten winnen. Hebben ze dat van tevoren ook verteld? dacht er niet mee? Ja, we wisten het. We hebben erover gesproken met Ruud Broods. Jurgen Streppel niet. Maar die zal het zelf wel al weken weten. Terwijl Biemans nu een uh, ja, forse uh, tackle in huis heeft. Althans zijn bovenbeen omhoog gooit als Joakim er langs wil. Een beetje in van het veld. Tweede gele kaart van de wedstrijd. Tweede gele kaart ook voor Rode J.C. Tamata ontbrak al eerder. Bijna op dezelfde plek eigenlijk. Een veelbelovende Willem II aanval. En was de eerste die geel kreeg van scheidsrechter Jan Weger heeft. Nu dus ook uh, Biemans. Eens kijken wat dit dan weer in gaat houden. Stets, uh, heusje achter uh, de bal. Maar die vorige vrije trap die we zagen na die uh, gele kaart. Een uh, bal van Tamata nog uh, richting het eigen doel. Ging uiteindelijk voorlangs. Guit kon er net niet bij. Een teken van leven was dat van Willem II. Hoge bal zoeken naar Joachim op de borst. En uit de korte hoek gehaald door Kurto. Ik denk met de handschoenen. Dat was dreigend zat met Joachim. En zo is dit wel een wedstrijd die wel op en neer gaat. Met momenten aan beide kanten van het veld. Joachim ja, brengt de bal eigenlijk in met de borst. Niet eens met het hoofd. Maar Courto heeft er problemen genoeg mee. Hoekschop nummer 6. Heusje erachter. Verlengd door Malki. En dan gaat de bal aan de andere kant van het veld over de achter. De levert dat voor binnen op 2. Een... Uh... Aanmoediging op van het publiek, maar belangrijker een nieuwe hoekschop weer met Heusje. Het publiek van Willem II, de tifosi uit Tilburg zoals ze zichzelf noemen, gaan nadrukkelijk achter de ploeg staan. Een dikke 10 minuten voor de pauze. Heusje legt de bal bij de cornervlag nog maar eens even goed. De lange mensen voor zover aanwezig, want echt heel lang zijn ze niet bij Willem II in het rode JC strafschopgebied. Haastroep zegt dat hij wordt vastgehouden, daar wil de scheidsrechter niet aan en dan van 20 meter overgeschoten met links door Ippel. Dat is wel 2,5 meter over de lat. Maar het is leuker aan het worden. 10 minuten voor de rust. Nog geen goals bij Willem II Roda. 0-0 dus. Fortuna PKC, Frank Willeit in Ahoi. 20 minuten nog te spelen. Het is 12-12. En uh, de spanning is met recht te snijden. Thomas Rijgersberg, net uh, geblesseerd geraakt... maar loopt inmiddels beter dan de verzorger zelf. Die uh, hinkend het veld opkwam en weer afging. Rijgensberg loopt inmiddels weer als een kieviet... in de aanval bij uh, Fortuna... Waar we als laatste doelpunt nu de man die de bal onderschept hebben gezien. Laurens Leeuwenhoek, een schitterende doorloopbal van hem. Wat je in het basketbal een floater noemt. Een bal die je over je vingertoppen laat rollen, zo de korf in. Schitterend moment in de wedstrijd. Eén van de momenten, want het is geen hele mooie wedstrijd. Maar er zitten wel een paar fraaie doelpunten bij. De spanning met name, daar zit wel het nodige in. Lara, Lara Boonstoppel maakt nu 12-13 voor PKC. En uh, we zijn op zoek dus naar uh, de slotfase. Waarschijnlijk zal het een, uh, een dubbeltje op zijn kant worden. Voor wie? Dat weten we nog niet. Want het is nu stuivertje wisselen voor wat betreft de voorsprong, het voorsprong nemen. PKC, dan weer Fortuna. Nu is het PKC 13-12. Staat Groningen nu echt met de rug tegen de muur, Henk? Ja, in fase van die tweede helft wel. Maar ik vind ook dat Groningen te veel achteruit loopt. Dat zou ook met tien man wat meer druk op de bal kunnen zetten. Van ze spelen toch gewoon met vier verdedigers achterin. Omdat Van Moorsel is eruit gehaald door Maaskant. En is gewoon een verdediger inzet. Dat is Letchert. En Letchert laat nu de bal lopen voor, de, voor Bizot. Bizot uh, die neemt even de nodige tijd. En dan gaat Groningen weer uh, langzaam weer naar voren. Zeefuik is trouwens ook gewisseld bij FC Groningen. En Alexander Cristovano is daarvoor binnen de lijnen gekomen. Dan laat ik even gaan kijken wat er daar op het veld gebeurt. De bal is ter hoogte van de, van de middenlijn. Malon kan die bal belopen. En dan vraagt aan de rechterkant, vraagt Vicente om de bal, maar wordt er een overtreding begaan? Ja, ik dacht wel dat er een overtreding werd begaan. Het fluitje heb ik wel gehoord van Van Siegem En dan mag door Den Haag zometeen een uh, vrije schop uh, gaan nemen, want het was wel een zeer duidelijke overtreding. Als ze de speler van de FC Groningen, geblesseerd op het veld, uh, blijft liggen. Het is nog steeds 2-0 voor Groningen. We moeten even afwachten in verband met blessurebehandeling. 2-1 moet het zijn bij Groningen-Ado. Herakles, RKC, Richard. Ja, wachten is op goals in Almelo. 0-0 nog. Zojuist wel de eerste serieuze kans voor RKC die ik mocht noteren. Met een bal breed uitverdedigd. Slecht door Schenkeveld. Dat mag nooit achterin. Lieder pakte de bal op. En via Bukari werd uiteindelijk het schot gelost. Een beetje aan de linkerkant. Maar daar zat nog net een hand aan van Pasveer. Anders had RKC op 0-1 gestaan. Nu weer een avond van RKC, nee van Herakles. Die uh, uh, smoort... Geblokkeerd wordt dan via Bukari een bal diep. Dat ziet er goed uit richting Braben. Die moet al sjouwen. Maar dan is het Lecoenders die net even wat sneller is dan Braben. Goed verdedigd. En zo is dat gevaar dan ook weer geweken. En is het Herakles nu weer aan de linkerkant van het veld. Er komt nu wat meer tempo in de wedstrijd. Met Paljits. Pasje naar de linkerkant naar Everton. Opnieuw Paljits de Duitser. Maar leidt balverlies op het middenveld. Dan weer een uitbraak misschien. Van RKC bal gaat diep richting Jozefzoon. Maar te hard gepaast. En makkelijk weer gepakt door Pasveer 38 minuten en een klein beetje Gespeeld. In Almelo. Herakles nog steeds iets beter. Maar zojuist, dus wel de goede kans voor Bukari namens RKC. Er lag dan niet meer in Tilburg. We zitten weer in zo'n fase dat Willem 2 domineert. Zeven minuten nog tot aan de rust 0-0. Stand. En de noodzaak vind ik wel wat meer terug te zien in het spel van Willem 2. Daar zit wat meer passie in. Wat meer vuur, wat meer drang naar voren. Hoewel Roda de bal nu richting Malki transporteert. Wat links op het veld. De hoogte bijna van de middenlijn. Maar de kleine Syriër. Kan die bal niet controleren met het hoofd en de bal over de zijlijn. Ingooi genomen. Haastroep bij de middencirkel in de buurt. Gaat met grote stappen richting middenlijn. Opent aan de linkerkant bij Missy Jan. Maar daar zit Montaigne tussen de rechtsback. Van Rode JC. Dan wil uh, Sucuwin naar voren toe. Is hij er langs bij Yallo. Die voorin aan het meeverdedigen was. En dan Donald op de linkerflank. Kan de bal controleren. Cornelissen komt op de punt van zijn eigen strafschopgebied op bezoek. Donald ziet ruimte bij Sucuwin. Schieten zou je zeggen. Maar uh, de aanname is niet goed. De bal stuitert weg bij Sucuwin. De rechtshal van Roda. En dan kan Willem 2 weer weg. Misschien met Joachim. Nee, Bonavacia verdedigt mee. Bijna bij de middenlijn. Bal naar Courto Wilaart vervolgens en wie heeft het spel nu voor zich kan gaan pasen. 5,5 minuut tot de rust. Wachten op goals in Tilburg nog altijd 0-0. Groningen tegen Ado Den Haag. Henkok. Af en toe wat onvriendelijk en wat uh, feitelijke misverstanden van ADO Den Haag. wilde zojuist de bal gewoon terugspelen op uh, Bizot. Omdat er, uh, ja, er moest een blessurebehandeling had er plaatsgevonden. En Burnett ging buiten de lijnen. En toen probeerde de aanvaller van ADO Den Haag. In dit geval te proberen daartussen te komen om Bizot nog even te passeren. Maar toen kwam ook ADO Den Haag. Dat uh, heeft dat even weggevuift En ook de spelers van Groningen kwamen toen even in opstand. Bizot nu. Bizot uh, speelt die bal uh, richting Christofau. Christofau springt onder de bal door. Kan ADO Den Haag de bal weer overnemen. Jansen, de man van het... Uh, Doelpunt 2-1 is de stand in het voordeel van Groningen. En dan hoort u weer gefluit. Want als die bal richting Koppers gaat, gaat het Groningen publiek fluiten. Omdat Koppers wordt gezien als een aansteller bij die overtreding van Van Dijk. Ik heb het gezien dat het wel degelijk een rode kaart was. Omdat Van Dijk de sliding van achteren inzette. En of hij nou daadwerkelijk de schoen van Koppers heeft geraakt, dat denk ik eerder gezegd wel. Dat was ook op het beeld niet echt goed waarneembaar. Maar hij neemt wel veel risico als hij een sliding van achteren inzet. En dat mag in elk geval niet. De bal is op de helft van FC Groningen Weer een wisselplaats vinden. gaat eruit en kieft bel, komt binnen de lijnen. 83 minuten voetbal, 2-1. Amuseer je hier bij Herakles kles serieus. Het is een uh, strafschop. Nee, ik amuseer me niet echt. Want het is een uh, vrij zwakke wedstrijd. Sorry, ik zat even goed te kijken wat daar gebeurde. Paljits wordt volgens mij onderuit gehaald in het strafschopgebied. En Wiedemeyer is uh, gedecideerd. Het was randje volgens mij. Maar de bal gaat in de 41ste minuut op de stip. En dus zijn er protesten aan de kant van RKC. Nog eens kijken op mijn monitor in de herhaling wat daar gebeurt. Het is inderdaad Paljits. Die krijgt de bal met wat geluk mee. Naar slecht verdedigen van RKC. En dan gaat hij over. De knie. Het is wat licht. Ik kan me de protesten daar toch voorstellen. De kapbeweging is er van Paul iets En dan gaat hij over het linkerbeen van Ramos. En zegt de scheidsrechter van vanavond, Wiedemeijer... Het was er binnen en dus geef ik een strafschop aan Heracles Almelo... ...dat de beste kansen kreeg tot nu toe in deze vrij saaie eerste helft. Met name Castillon was er dichtbij, maar nu is het een 11 meter met Kwansa. De Ghanese tegenover Jeroen Soet, de keeper van RKC. En het is raak voor Heracles Almelo. In de 42e minuut is het kwame Kwansa die scoort 1 tegen 0. Ik ben benieuwd of ze dat bij Roda weten, Raffer. Nou, dat zou wel heel snel zijn. Tenzij, tenzij ze Radio 1 aan hebben staan natuurlijk. Je weet het niet. Drie minuutjes nog met de 0-0 stand in Tilburg. Willem 2, Roda in Gooi Montijn. Staat bijna bij de cornervlag. Diep op de helft van Willem 2. Glijpartij met Sucuwin en Jallo. Daar ziet Weger even niets in. En Tamata... ...voor Rode JC. Net op de Willem 2 helft is de bal inmiddels kwijtgeraakt aan Heusjer. Dan zitten we dichter bij het strafschopgebied van Willem 2, ...dan bij de middenlijn. Bal naar voren toe, opgepakt door op Biemans. En dan wil Roda wat verzinnen aan de linkerkant van het veld. Lukt dat niet omdat Heusjer daar nog staat? Joachim is vervolgens de bedoeling... ...twee meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Kan ook niet controleren, wel een ingooi. Missie Jan op avontuur op snelheid aan de rechterkant. Maar daar zit Wielaard dan weer bij... En Heusje neemt de ingooi. Doet dat halverwege de helft van Rode JC. Aanname van Joachim op de rand van het strafsopgebied bij Roda. Nu in dat strafsopgebied aan de rechterkant. Wielaard zit er tussen als Joachim te veel tijd nodig heeft. Dat is toch wel een probleem bij deze Luxemburger. Daar komen geen topvoetballers vandaan. Dat heeft Joachim al vaak genoeg laten zien. Vijf doelpunten. Dat is niet veel voor een spits na zoveel wedstrijden. Nog een minuut of twee. 0-0. Twee man op de grond bij Willem II. De wedstrijd ligt even stil bij de 0-0 stand. Groningen-Ado duurt niet zo heel lang meer. Henk Kok. Ja, het is een vervelende wedstrijd aan het worden. De stand is 2-1 in de voordeel van Groningen. Maar ook Den Haag speelt met tien man verder. Vijf, zes minuten voor tijd. Kevin Jansen twee keer geel en rood. De bal was niet eens in de buurt. Het zou me niet verbazen dat hij gewoon heeft gemoppen. Dat hij heeft gescholden op de scheidsrechter. Van de bal was bij de cornervlag. En Jansen stond ongeveer in het 16 meter gebied. En nog is het spel niet ervan. Er wordt ontzettend veel gepraat. Nu door Van Sigm tegen Christofau. Alexander Christofau. De invaller, de spits. De spits eigenlijk van het B-elftal van FC Groningen bij de belofte. En nu kan, kan er eens een keertje ingegooid worden. Nou, de klok staat op 86 minuten. Maar er komen na de negatieve nu nog zeker 4 of 5 minuten bij. 2-1 voor. Groningen. Fortuna PKC was 12-13 de laatste keer volgens mij Frank. Het is uh, 16-14 voor PKC, maar uh, de terugkeer van Fortuna is aanstaande als Marcel Segaar aanlegt voor de strafloor. Hij scoort en zo is het weer één doelpuntverschil. Ja, dit wordt uh, weer een absolute uh, thriller op het einde. Dat voel je aankomen met nog 12 minuten te spelen. Deze twee teams ontlopen elkaar nauwelijks, hoewel het schot Eigenlijk bij allebei de ploegen slecht loopt. Opvallend veel doorloopballen worden er gemaakt. Dat gebeurt niet meer zo gek veel in de Korfbal League, Waar iedereen leeft van het afstandsschot zo'n beetje. Maar uh, omdat dat hier in de finale niet gaat worden er steeds meer doorloopballen genomen. En die uh, gaan regelmatig wel raak. Het scoreverloop, ja, 16-15 op dit moment, dat zegt ook al het nodige. Het is uh, best veel natuurlijk, zoveel doelpunten, 31 in totaal. Maar voor een korfbalwedstrijd in deze fase valt het allemaal nog best wel mee. Het gaat spannend worden tussen Fortuna en PKC. De ploeg uit Papendrecht leidt met 16-15. De ploeg in Almelo die de punten nodig heeft, die staat achter uh, Richard van der Made. Ja, RKC zal nu toch echt wat moeten bedenken. Heeft nog twee minuten in de extra tijd bij de 1-0 voorsprong van Heracles. Almelo. Doelpunt kwam uit een strafschop, zojuist gemaakt. Nu een aanval van RKC. Op het middenveld is het Stans. Stans wordt verdedigd door uh, Dorda. Gaat dan terug. Combinatie zoeken met Sander Duits. Die levert in. Zoals er veel wordt ingeleverd bij RKC. En dan een uitbraak aan de kant van Heracles. Aan de rechterkant met Castillon. Castillon gaat het strafschopgebied binnen. Maar er wordt heel goed verdedigd. Goed naar de bal gekeken door Ramos. Die dus in de fout ging bij die penalty. Het was echt boord, maar wie de ligt. Meijer legden hem dus op de stip. 45 minuten zitten erop. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. 1-0, dus de voorsprong voor de Herakles. De scheidsrechter is af en toe wel erg belangrijk. In Tilburg ook, niet? Heeft wel dingetjes over het hoofd gezien, door de vingers gezien. Misschien 0-0. Jan Weger heeft twee keer geel getrokken dus voor Tamata en Biemans. Nee, speelt geen heel opvallende rol als een vrije trap van Willem II door Biemans. Op de rand van het Roda strafsobgebied wordt weggekopt. We zitten in de extra tijd inmiddels. Die duurt nog een dikke minuut. En Roda met Sucu had zojuist een vrije doortocht richting Meul. Maar liet zich de bal nog ontfutselen. Ik dacht dat dat gebeurde door Joris Peters. Dat was een grote kans. Zoals Roda toch ondanks minder balbezit de beste kans in deze wedstrijd heeft gekregen. Suchuin weer kan misschien uithalen met links. Zeker als Haastroep uitstapt. Maar dan schiet hij de bal toch huizenhoog eigenlijk over het doel van David Meul heen. Dit zijn echt mogelijkheden waar Roda wat mee zal moeten doen. Die tussenstand bij Heracles RKC is niet ongunstig voor Roda. Maar dan zou de ploeg van Ruud Brood er goed aan doen om dit soort momenten toch uit te buiten. Terwijl nu Meul de keeperstrap mag gaan nemen. De bal ligt klaar op de 5 meter lijn. Het zal niet heel lang meer gaan duren. En Meul neemt zijn tijd. Misschien omdat hij denkt 0-0 bij de rust is beter dan nog een late tegentreffer incasseren. kleine halve minuut nog in de middencirkel. Gekopt door Guid richting Joachim. En die wordt dan even vastgepakt door Biemans. Dat levert dan de laatste, vermoedelijk laatste vrije trap. Van deze eerste helft op voor Willem 2. Net buiten de middencirkel op de Roda-helft. En Heuscher nog maar een keertje met de trap. Roda massaal terug op de rand van het eigen penaltygebied. En wat kan Heuscher dan te ver om het ineens te proberen? En er staan daar dus nogal veel geel-zwarte Roda-spelers. Bal toch op het hoofd van Guiten. Die verlengt hem ook nog. Komt achterwaarts. Maar ook een meter naast de goal van Couto. Het is meteen het laatste wapenfeit uit de eerste helft. Wel kansen, geen goals bij Willem II Roda. En dus hier raadt het al 0-0. Bij die andere wedstrijd is het ook rust. Herakles RKC, ruststand 1-0. Doelpunt van Kwanzaa. We gaan naar Groningen, Ado, Henk Kok. Zitten al in de extra speeltijd? De stand is 2-1 in de voordeel van FC Groningen. Maar in die tweede helft is er heel weinig gevoetbald. Groningen met een aanval. De bal naar Christophe Fouw. Die laat hem lopen voor Kierum net buiten het 16-meter gebied. Kierum gaat het 16-meter gebied binnen. Maar die wordt goed op de huid gezeten door Romero. Wordt naar de zijlijn gedwongen richting Coronavlaag. Maar hij probeert die bal toch nog voorzetten. Maar is Romero nog steeds niet kwijt. Nu probeert hij tijd te winnen daar bij die Coronavlaag. Dan kwijt hij een zwieper van Romero. En dan mag waarschijnlijk FC Groningen een vrije schop gaan nemen. Ja, van Siegem die wijst naar de grond. Vrije schop voor FC Groningen. Het is in die tweede helft is er te weinig gevoetbald. Het was uh, rommelig, het was irritant, het was vervelend. En dat gebeurde niet in de eerste tien minuten, in het eerste kwartier van de tweede helft. Toen had Groningen controle over de wedstrijd, maar toen Van Dijk uit het veld werd gestuurd met een rechtstreekse een rode kaart. Toen waren er veel te veel de vervelende incidenten op het veld. Die uh, Van Siegman haal ik even straf met een gele kaart. En uiteindelijk ook nog met een rode kaart. Als gevolg van twee keer geel bij Jansen. 10 tegen 10. Hens balletje goed gezien door, uh, door uh, Van Siegman het gebeurde in de middencirkel. En Santi Kool, die maakte daar even Hens om de bal onder controle te brengen. We gaan naar de 92e minuut. En als Aando deze wedstrijd ook weer verliest. Dan is het denk ik toch wel uitgeschakeld voor een plaats bij de eerste Acht Voor de play-offs. Van Groningen neemt een afstand van Adenhaar met een totaal van 6 punten. Nog twee minuten, 2-1 voor Groningen. Fortuna PKC een veel hogere stand, Frank Bielaert. Ja, 17-16 in het voordeel van PKC met nog acht minuten op de klok. En het zenuwachtige gedoe in de slotfase van die wedstrijd is alvast begonnen. Het veel te snel schieten, het onzorgvuldig schieten. En natuurlijk het feit dat je een achterstand goed moet maken. Nu een kans onder het korren voor Richard Kunst. Hij mist, maar pakt wel zijn eigen rebound. En zo blijft de aanval van PKC in ieder geval in leven. En uh, zolang als PKC op voorsprong staat, horen we de band op de achtergrond ook uh, spelen. In de nok van Ahoy staan ze klaar om het feestje voor uh, PKC compleet te maken. En ze moeten wel eerst even die wedstrijd uh, uh, winnen. Segaar zien we met een, enorme uit, met een enorm uitblazen op het moment dat een schot van Kunst misgaat. En Fortuna de aanval over kan nemen. En uh, zo weer dichterbij kan komen. Sterker nog gelijk kan komen. Het schot van Cindy van Eyck in de rug gesprongen onder de korf bij... Uh, uh, Rijgersberg, maar het mag. Dus kan PKC de aanval overnemen. Ik zei al, het is bij Vlagen een zeer fysieke wedstrijd. Korfbal heeft natuurlijk de naam. Je mag niet aan elkaar zitten. Maar uh, neem van mij aan, in de top van uh, dit uh, spelletje zitten ze alleen maar aan elkaar. Is het voortdurend duwen, trekken en een beetje schoppen en slaan daar waar de scheidsrechter niet let. Met nog zeven minuten te gaan, moet vooral Fortuna zich terugvechten in dit duel. Want er staat één doelpunt achter, 17-16. Ik denk nog een minuutje in Groningen, Henk. Ja, klein minuutje. Den Haag is uh, bezig aan zijn laatste aanval met die stand van uh, 2-1. komt op de rand van de 16-maar wordt weggekort door Dan uh, Wordt hij dus nog overigens nog eens een keer een schotje. En is er sprake van een hensbal? Nee, er is geen sprake van een hensbal. En dat schot uh, dat kwam van uh, Wormgoor en Brunet heeft, heeft die bal over de zijlijnen geskopt. En dan mag uh, Ado Den Haag mag nog eens een keer uh, ingooien. Dat gaat gebeuren dicht op de helft van FC Groningen, Metrov. 10 ongeveer van de kornervlag. En is het dan zo dat Omero die bal verder kan ingooien Dat hij de bal in de 16-meterbiet kan gooien. Dat kan hij inderdaad. Hoge lange bal is lang onderweg. Er wordt gekopt door uh, Wormgoor. En dan is het uiteindelijk weer Omero. Nog eens een keer is het Wormgoor die de bal naar de rand van de 16 brengt. Er wordt uh, gesprongen. En we zitten bijna op 94 minuten. Nog eens een keer een schotje. En dat uh, schotje dat gaat maar net naast. Het was een uh, schotje van uh, Poepoom. En meteen heeft Van Sifum ook voor het einde van de wedstrijd uh, gefloten. De de die vielen in de eerste helft. Mooie voorzitter van Kier, mooie kopdoelpunten van Marsevuik van en van, van Texera. En een tweede helft nog eens een doelpunt van Janssen. Maar die tweede helft, daar moeten we niet meer over praten. Een rode kaart voor Van Dijk en een rode kaart voor Kevin Janssen. Niet leuk om naar te kijken, althans de tweede helft. van squeeze. We eens kijken bij het korfballen. Hoe moeilijk zijn scheidsrechteren daar eigenlijk? Frank nou, op dit moment, ik geef het hem te doen, hoor. goede dag. iedere beslissing werkelijk wordt aangeprochten die de scheidsrechter hier uh, neemt. Het is ook re spannend Het is al lang niet goed meer, maar het is uh, vechten voor ieder doelpunt. Fortuna leidt 19-18. Nadat uh, Barry Schepp een, een strafworp miste, heeft hij zijn uh, strafworp daarna wel gewoon erin gelegd. Maar het is echt vechten voor iedere meter. En uh, totale verwarring af en toe in de verdedigingen als uh, spelers de bal kwijt zijn. En als ze dan de bal gevonden hebben, dan hun tegenstander weer op moeten zoeken. Geen idee hebben meer waar... Uh... Ze het dan op dat moment even moeten hebben. En met name bij PKC in de aanval. En dat is typisch voor die ploeg. Het is een ploeg van ups en downs in de wedstrijd. En ze zitten op dit moment in een down waarin niet gescoord wordt. En die down die duurt al eventjes. Ook al staat daar Suzanne Struik in de aanval. Richard Kunst in de aanval. Dat zijn toch twee uh, spitsen die gewoon de doelpunten moeten gaan maken voor PKC. Zeker nu schot van Kunst op de voorkant van de korf. En de rebound is voor Van Buren. Nee, voor Kunst. En dus kan de aanval van PKC door. Kantje onder de korf rolt hij eruit en rolt erin. En hoor is de reactie op het moment dat hij erin gaat. En het wordt 19-19. Dat zegt alles over deze wedstrijd. Met nog drie minuten te spelen. En die drie minuten die zijn exact de speeltijd in deze wedstrijd. De laatste vijf minuten. Zo werkt dat al eenmaal. Het is ongelooflijk spannend in Ahoy. Wordt het gelijk, dan gaan we verlengen. Gelijk is het nu met nog een kleine drie minuten te spelen. 19-19. En Hoe spannend het bij het ook is, we gaan even praten met Andy Houtkamp over AZ-PSV. PSV, ja, zijn ze de klap van vorige week? De, het verlies thuis tegen Ajax al te boven. En AZ, ja, het, het staat nog steeds niet helemaal veilig. En bovendien ontmoeten elkaar, eh, beide ploegen elkaar binnenkort weer een keer. Dan in de bekerfinaal. Het speelt allemaal een rol in die vanavond. Ja, 9 bij. Dan is die finale van de kvb beker Maar zou je zeggen, het komt voor AZ. Wat een herrie trouwens, hè? Ongelofelijk. <lacht> maar ja, we worden, dacht hoor. Huh? Dan zou je. oké. Ja, oké, okay. <laughs> okay, jij dan alleen. Uh, PSV-AZ, uh, de Bekerfinale. Heeft dat invloed op deze wedstrijd? Ik denk het niet. Normaal gesproken is AZ uh, gebaat bij de tweede plaats op de eerste plaats van PSV. Want dan zijn ze als verliezend bekerwinnaar, uh, Bekerfinalist uh, verzekerd van. Uh, Europees voetbal. Maar ja, als je express gaat verliezen. Ze staan maar uh, met 33 punten, 6 punten voor op Roda. En die staan op die gevaarlijke 16e plaats. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren over een uh, ik Zulke dingen sowieso niet in het voetbal. Maar misschien ben ik een beetje naïef. Uh, AZ gaat spelen met onder andere Willy Overtoom. Dat is uh, redelijk verrassend. Hij speelt in plaats van Berghuis links voorin. Uh, een beetje verdedigende tactiek van uh, Gert verbeek door. Overtoom in te zetten als weer een middenvelder. die dus uh, wat mensen van PSV moet gaan opvangen. Een van de mensen die daar niet zal lopen op dat middenveld is Wijnaldum. Wijnaldum uh, is uh, op de bank gezet door Dick Advocaat. En dat is jammer, want dan speelt hij niet tegen zijn broertje Giuliano. die wel in de basis staat bij AZ. We krijgen dus een hopelijk leuke wedstrijd. Lens doet mee en hij staat er buiten. En Matas in de spits bij PSV. Hoe lang is er nog te spelen bij Fortuna PKC, Frank? Uh, Eén minuutje nog en daar komt de voorsprong voor PKC. Volgens mij is het meditims die hem uh, maakt. 20-19 inderdaad. Meditims Tims die scoort aan een hele wedstrijd. Niets is inmiddels al 36, maar zo belangrijk voor deze verder bijzonder jonge ploeg. Maar op het moment dat het belangrijk wordt, zij schoot de PKC voor het eerst op twee doelpunten voorsprong. Op 16-14. En inmiddels is het 20-19 en maakt zij ook weer dat ene puntje dat zo belangrijk is. We er staan 25 seconden op de schotklok. Je kan dus die schotklok uitmelken als PKC zijnde nu. Als je de bal weer terugkrijgt. Want voorlopig heeft Fortuna uh, balbezit. En zullen zij moeten gaan proberen de gelijkmaker te maken. Het vak waar de PKC supporters staan. Daar staat iedereen. Ook bij Fortuna trouwens staat iedereen. Want het kan nog alle kanten op. In een minuut kunnen zo vier doelpunten vallen. Niet met het schotpercentage dat we hier vandaag zien. Segaar mist zijn schot. En dan is de bal voor PKC met nog 48 seconden te spelen. En dat betekent dat het uitmelken van de schotklok is begonnen. Nu in de aanval van de ploeg uit Papendrecht. Als je maar een keer schiet tegen die laatste 25 seconden aan. De, de korf raakt. En dan de rebound pakt, dan ben je spekkoper. Want dan kan Fortuna niks meer terug doen. Ja, hooguit een fout maken. En zorgen dat je via een andere rebound de bal weer terugkrijgt. Nu is de bal voor in de aanval bij PKC-korf bepaald niet geraakt. En uh, een overtreding gemaakt door Den Dunne. En dus Fortuna met de laatste kans. 20 seconden staat er nog op de klok van Buren. Het is nu echt hoog tijd. Fortuna moet scoren voor de gelijkmaker en de verlenging. van Buren. Bal omhoog raakt helemaal niets. Aanval blijft doorgaan voor Fortuna. Zegar raakt ook niets. Nog een keer uitdelen. Nog een keer bal omhoog. In ieder geval een nieuwe schotklok. En een aanvalsrebound. Marta. Schotje onder de korf is kort En dan is uh, de tijd meegespeeld. En wint BKC. De finale om de landstitel. Poging nummer drie op rij. Is raak. Het is bijzonder knap hoor. PKC leek niet in de wedstrijd te zitten. Leek zichzelf ook uit de wedstrijd te schieten. Maar op het allerlaatste moment is daar de grand old lady van het Nederlandse korfbal Medi Tims. Die haar ploeg naar de overwinning schiet. 2019. En Ben Krum, Kijk, traantjes in de oog. Hij moet even vegen. Want hij wint voor het eerst een landstitel. Dat mag ook gezegd worden. meneer is 71 jaar. En wint met PKC de landstitel tegen Fortuna. Fortuna dat nog nooit in deze wedstrijd om de landstitel verloor van PKC. Vandaag gebeurt het. En dus PKC de nummer 1 van Nederland. Dat waren ze het hele seizoen al. En vandaag tegen Fortuna op het allerlaatste dippertje. Lieten ze het nog een keer zien. 2019 is de uitslag in het voordeel van PKC de landskampioen van Nederland. En wat er ook gebeurt in Alkmaar vanavond zo spannend kan jij het nooit maken. Hè? Dat wil ik graag zo houden. Er wordt wel veel hens gemaakt daar en niet eens gezien. Balbezit voor AZ. En AZ is al vanaf de eerste seconde. Let zijn twee minuten bezig in de aanval richting het doel van Boy Waterman. Het staat 0-0. Eh, opvallend ook achterin bij PSV overigens dat Wilfred Bouma weer een basisplaats heeft gekregen. Ten koste van Timothy de Rijk. Balbezit weer voor AZ. Nu wordt de bal moeizaam uitverdedigd, maar niet lang. Uh, door PSV en kan AZ weer overnemen. Uh, Wijnaldum richting Altidore. Altidore probeert met de borst een uh, willy overtop te bereiken. Lukt niet. Gaat de bal terug naar Boye-Waterman. En Waterman wordt een beetje opgejaagd door Maher. Veel over te doen. Uh, zou die 18 miljoen wel waard zijn... die Manchester City heeft geboden voor hem... Ik zou het meteen accepteren als AZ zijnde als PSV nu eruit gaat met Willems. Die de bal breed geeft op Hutchinson. Nu voor het eerst op de helft van AZ. PSV dus met Lens Spelend als rechtsbuiten. Trekt naar binnen. Speelt de bal in de voeten van Matafs. Matafs rond de biedt bal weer even terug. Is het aanvoerder van Bommel die de bal naar de linkerkant speelt. Naar Dries Mertens. Mertens kijkt. Heeft Marcellus tegenover zich. Schiet tegen Marcellus aan. En dan gaat de bal de diepte in. Wordt er een overtreding gemaakt door Jermaine Lens En is er dus een vrije trap voor AZ. Na drie minuten spelen. 0-0 bij AZ-PSV. Tweede helft in Almelo. Herakles RKC. Reset van de Halve minuut zijn we bezig in die tweede helft. 1-0 de voorsprong voor Herakles Almelo. Door een goal. Laat in de eerste helft gemaakt. Door Kwame Kwanza. Ik zei... Een minuut of vijf à tien geleden. Het was kantje boord. Maar ik heb zojuist op een groot scherm nog eens die situatie teruggezien met Ramos. En ik moet nu toch echt vaststellen dat het er buiten was. Dus een onterechte strafschop voor Herakles Almelo. Een cadeautje van Wiedemeyer. Nu een kans voor Herakles, maar goed verdedigd. Nog net op het laatste moment door Ramos. En RKC kan dan weer uitverdedigen. Eén minuut na rust opgevangen door Herakles Dan weer via Dorda aan de linkerkant. Combinaties. Zoeken met Bruns. Bruns gaat naar binnen. Paas dan breed naar Vajinovic. Dat mislukt. En dan kan RKC weer overnemen. Gaat het voorlopig terug naar de verdediging. 1-0. E RKC zal risico moeten gaan nemen in de tweede helft. Want het staat achter. Willem 2 en Roda weten allebei dat ze moeten winnen vanavond. Maar het is nog 0-0. Dat gaat niet mee. Maar gezien de kansen die er zijn geweest. Denk ik dat er wel doelpunten gaan komen. We spelen 15 tellen in de tweede helft. Met dezelfde 22 voetballers. Schot van afstand van Bonifatia. De afstand 22. 22 meter staat recht voor de goal van Meul, maar schiet hem na een afzwaaier. De tribune richting, de fanatieke aanhang van Willem II, Die door Philip Haastroep bij het opkomen van het veld nogmaals werd aangemoedigd om vooral... ...in die tweede helft achter de ploeg te gaan staan. Want als Willem II nog wat wil in deze competitie... ...en dat wil het volgens trainer Jurgen Streppel... ...die overigens voor twee jaar heeft bijgetekend... ...als het nog wat wil, dan zal het toch vanavond de eerste stap moeten zetten. De keeperstrap van Meul op het hoofd van Vledderens... ...overname toch van Guit namens Willem II. Jallo, veel ruimte voor de linksback in de eerste helft. Nu... Uh... Hij heeft een overtreding gezien in de middencirkel. Jallo moet de bal bij de middenlijn aan de linkerkant van het veld gaan ophalen. En mag hem afgeven aan zijn ploeggenoot Haastrup... die een nieuwe vrije trap gaat verzorgen na een dikke minuut spelen in de tweede helft. Iedereen zit weer. Willem 2-Roda. Iedereen is klaar voor goals. Dat is nodig, maar het is 0-0. Hij zet PSV en die houtkamp. 0-0 stand en wil PSV nog kans maken op de titel, dan moet er gewonnen worden vanavond. Maar AZ weer in de avond. Via Maher aan de rechterkant is hij weg. Na 5,5 en minuut spelen. Bal voor het doel wilde ik zeggen. Maar komt in één keer in de handen terecht van Boy Waterman. Ex-AZ heeft hij een tijdje onder contract gestaan. Nu dus bij PSV in de goal. Bal gaat via Van Bommel naar Hutchinson aan de rechterkant. Eén mogelijkheidje gezien voor Lens. Die nu in balbezit is met een omhaaltje. Bal ging naast het doel. Lens trekt goed naar binnen. Gaat er zelfs heel even langs. Zo leek het. Maar een uitstekende ingreep achterin van Nick Viergever. Verzorgt dat het geen... Gevaar wordt. Maar weer is AZ de bal kwijt. Aan de rechterkant is het Matasti die hem heeft opgepikt. En Matasti gaat wat bewegingen maken. Met vier geven tegenover zich. Speelt de bal dan terug naar Strootman. Strootman kijkt om zich heen. Speelt de bal dan terug op Bauma. Alles op de helft van AZ. Eh, naar Toivonen. Toivonen wordt even aangetikt door Rijnen. Vrije trap gegeven door Liesveld, halverwege de helft van AZ. Kan dus iets opleveren. Natuurlijk kleine Dries Mertens, die de bal opeist en zegt... ik ga die vrije trap wel nemen. Uh, Willems kijkt zo van, uh, moet het nou echt? Ja, dat gebeurt al het hele seizoen. Dus nu ook uh, vrije trap met Maher... Als eenmels muur. Liesveld erbij. Die gaat zeggen tegen Maher dat hij op afstand moet gaan staan. En dan zijn de koppers mee naar voren. Waaronder natuurlijk ook Wilfred Bauma, Want die kan het ook heel aardig. En Marcelo. Eén doelpunt gemaakt in dit seizoen tot nu toe. Daar komt de vrije trap vanaf de linkerkant. Met rechts van Bal Draait richting tweede paal. Makkelijke vangbal. Exterban. Ook na 6,5 minuut spelen. 0-0 AZ PSV. Ja, daar dat wel voor. Maar ja, die goal, Richard. Ja, dat was echt een cadeautje van Wiedermeijer. Want het was er dus nogmaals. Het scheelde niet veel, maar het was er toch echt buiten. Eh, het is RKC dat nu jaagt via Lieder, via Stans. En dan gaat de bal via Pasveer. De keeper van Herakles weer naar voren. Uiteindelijk dan weer op eigen helft is RKC dan weer teruggeplooid. En dan is het eh, balverlies aan de kant van Herakles. Moet Bukari achter die bal aan. Maar Schenkeveld is er iets sneller bij. En paast de bal dan vervolgens weer helemaal terug naar zijn keeper. Het gebeurt allemaal vijf minuten na rust met de 1-0. Voorsprong inderdaad van Heracles Almelo. Dat nu weer opstoomt door de as van het veld. Met Koenders paas de bal naar de linkerkant. Naar Everton die zojuist weliswaar een goal maakte. Maar dat gebeurde een aantal meters in buitenspelpositie. De bal ligt nu over de zijlijn. En dus ligt het spel weer even stil. Vijf minuten gevoetbald in de tweede helft. En RKC nogmaals zal risico moeten gaan nemen om deze wedstrijd nog wat leven in te blazen. Anders gaat Heracles Almelo vanavond een makkelijke overwinning behalen hier in eigen stadion. niet meer kijkt naar een echt en gandaar wel. zenuwpartij dus? Nee, dat valt wel mee. Weinig overtredingen, weinig gekke dingen. Ook niet van die vliegende tackles en zo. 0-0. Roda brengt de bal voor richting de Moesje. Maar de Moesje en Malky, met name de laatste... zijn eigenlijk nog heel weinig in stelling gebracht. Als Missy Jan gaat lopen door Montaigne wordt aangetikt, toch? En dan blijft de kaart op zak, zegt Begegeeft dat het weliswaar een overtreding is, maar niet goed genoeg. Tussen aanhalingstekens voor Geel. Dan mag de verdediger van Roda toch niet klagen. Een vrije trap voor Willem II aan de linkerkant van het veld, halverwege de Roda-helft. Heusje praat nog wat met Weggereef. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Veelbelovende aanval van de thuisploeg. Montaigne met de overtreding, maar geen kaart. En dan moet de bal van Weggereef. De vrije trap van Willem 2 nog een paar meter naar achteren ook. Gaat Heusje de bal nu inzetten. En biedt dit toch na zo'n vijf minuten spelen in de tweede helft mogelijkheden voor Willem II. Zoals gezegd eerder, vijf punten achterstand op VVV in de strijd tegen rechtstreekse de degradatie. Daar is de bal, Cornelissen En daar is hij dan. En de goal van Haastroep van dichtbij, ja, wie wil dat weten? Filip Haastroep als Roda geen controle krijgt over de bal. Na 50 minuten voetballen in Tilburg staat het 1-0 voor Willem II. En eindelijk is daar dus een beslissende actie van Heusje die al heel wat hoekschoppen, vrije trappen moet nemen. Een rol van Cornelis en de goal van dichtbij binnengewerkt door Haastroep. 1-0 bij Willem II Roda. Als u het niet gehoord heeft, het is 1-0 bij Willem 2. Roda, Haastroep maakte hem. AZ, PSV en die outcome. Ja, ik had het niet gehoord. Die muziek uh, was beter dan bij uh, jou, ja, hoor. Absoluut, absoluut. Van Bommel is weg. En Van Bommel heeft een prachtige steekpaas op lens. Maar die krijgt hem niet onder controle. Dat is jammer, zeg. Want dat was een prachtig balletje binnendoor van Mark van Bommel bij 0-0 stand. Na bijna tien minuten spelen. En Lens die hem net van de voet af laat springen. Maar wat een mooie bal, steekbal van, van Bommel. Echt op maat. En het is dat Lens de bal niet lekker onder controle krijgt. Hij zou hem zelfs met links in één keer kunnen schieten. Maar hij deed het uh, met rechts. Levert slechts een hoekschop op vanaf de rechterkant. Met uh, Mertens met het rechterbeen. Bal van het doel af. Komt voor het doel. Wordt weggekoppeld door uh, viergever. Opgevangen uh, achterin bij uh, PSV door Willems. En Willems is de enige man achterin. Want ook AZ komt er amper vanaf van het eigen doel. Nu is het Berens, ook een verleden bij PSV, die een beetje komt jagen. Maar dan een slechte bal van Willems en kan AZ zomaar overnemen met Berens. Berens speelt de bal de diepte, goed gedaan naar Marcellus. Marcellus kijkt naar Altidore, die komt binnen gelopen, daar moet de bal naartoe. Maar de bal komt wel in de buurt van Altidore, maar gaat hoog over hem heen. En zo is deze mogelijkheid van AZ verkeken. Tien en half minuut gespeeld, AZ 0, PSV 0. De vraag in Almelo is natuurlijk, hebben ze daar radiovoetbal? Ik bedoel, reageren ze op zo'n doelpunt bij RKC in Almelo, Richard? Nee, dat heb ik tot nu toe niet gehoord, Ronald, om eerlijk te zijn. Het is nog steeds 1-0. Nee, wat dat betreft is het vrij stil. Het leukste moment tot nu toe geweest in een hele saaie tweede helft ook weer... is dat er zojuist een Heracles-fan met een zwart-witte vlag... 2-2 ongeveer langs de tribunes een rondje heeft gerend. Tot veel hilariteit leidde dat ook weer op de tribunes. Het is overigens wel een vast ritueel om er misschien wat meer sfeer in te krijgen. Hier in Almelo nu een uitbraak. Daar moeten we ons op richten aan de linkerkant van het veld met Braber. RKC is het. De bal wordt teruggelegd en dan ingeschoten van dichtbij van een meter op 16 door Bukhari. Maar goed op zijn post stond daar pas weer en dan aan de andere kant weer gaat Hieracles met Bruns. Bruns op het middenveld wordt verdedigd door Sander Duits. Dan is het gevaar eigenlijk alweer geweken want zijn er alweer genoeg spelers van RKC achter de bal. 54 minuten op de klok in Almelo en RKC nogmaals zal risico moeten nemen. Zal misschien Teddy Chevalier de Fransman moeten inbrengen. De spits met acht goals, hij zit op de bank. 1-0 is de voorsprong. Een doelpunt van Kwame Klamsa. En 0 is het ook bij Willem II Roda, ook in de tweede helft. En bij AZ-PSV is nog niet gescoord in de eerste helft. Groningen won eerder, van ADO 2-1. Tot zo. NOS de lijn, op 1. Een rustige woonwijk. Tenminste, dat dagje. Weer een dodelijk slachtoffer bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Opeens...